Twee uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De partijraad van GroenLinks is tegen een nieuwe missie in Afghanistan. Een ruime meerderheid heeft in Utrecht tegengestemd. Door het standpunt van de partijraad wordt het voor de kamerfractie van GroenLinks... moeilijk om alsnog voor een trainingsmissie te stemmen. Fractieleider Jolanda Sap spreekt van een belangrijk signaal van de partijraad. Maar volgens haar wil de fractie eerst meer details van het kabinet over de trainingsmissie. Pas daarna neemt de fractie het definitieve besluit over steun. Premier Rutte zoekt een meerderheid voor de missie... waarbij bijna 500 politiemensen en militairen naar Noord-Afghanistan worden uitgezonden. Het kabinet heeft de oppositie nodig omdat de PVV tegen is. In Tunesië worden binnen 60 dagen presidentsverkiezingen gehouden. Tot die tijd treedt de voorzitter van het parlement op als interim-president... heeft het Constitutionele Hof van Tunesië bekendgemaakt. Het besluit volgt op de vlucht van president Ben Ali naar Saoedi-Arabië... na weken van protesten. De tijdelijke machthebbers overleggen met oppositieleiders... over de vorming van een interimregering. In Tunis zijn winkels geplunderd en is er brand gesticht in het treinstation. Militairen patrouilleren in de straat om de orde te handhaven. In de gevangenis in de Tunesische badplaat Monastir... zijn bij een brand zeker veertig gevangenen om het leven gekomen. Nog eens tientallen gevangenen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt... om te ontsnappen, melden ooggetuigen. Het vuur zou zijn begonnen toen een gevangenis een matras in brand stak. Sommige slachtoffers zijn omgekomen in de brand... maar er vielen waarschijnlijk ook doden... doordat het gevangenispersoneel schoot op vluchtende mensen. Het dioxineschandaal in Duitsland breidt zich opnieuw uit. In neder saxen is een veevoerbedrijf gesloten... omdat in het voer de kankerverwekkende stof dioxine zou zitten. Het wordt nu nader onderzocht. In verband met de fonds wordt de productie op 934 boerderijen stilgelegd... De afgelopen weken werden al duizenden Duitse boerderijen tijdelijk gesloten vanwege dioxine in veevoer. Het weer op steeds meer plaatsen bewolkt en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Maximumtemperatuur 11 graden. Dit was het NOS We hebben nou, weer verkeersinformatie. Files op de A20 van hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Centrum, 2 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A28 vanuit Zwolle naar Hogeveen bij de afrit nieuw Leuze, 2 kilometer. De weg is daar nog steeds dicht door een gekantelde vrachtwagen. Het verkeer kan erlangs rijden over de vluchtstrook. De andere kant op, richting Zwolle, bij de afrit Ommen, 5 kilometer. Daar is alleen de linkerrijstrook nog dicht. En dan ook nog een korte file op de A28 richting Utrecht... bij Amersfoort, 2 kilometer. Goed nieuws voor de zakelijke smartphonegebruiker. Let's talk business.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 TOS in Bedrijf. Tineke Verburg en Peter De Bie. Vier minuten over, twee. Welkom terug bij TOS in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. En tot half drie gaan we praten over één thema. Hoe vertaal ik mijn briljante idee ook in een succesvol product? Ja, een goed idee ligt aan de basis van innovatie. Maar welke ideeën leiden nou tot succesvolle producten? En waar zitten de uitdagingen en valkuilen in dit traject dat soms jaren duurt? Daarover praten we vanmiddag met drie gasten. Allereerst Wouter Peijzel, directeur van de NOVU, dat is de Nederlandse Orde van Uitvinders. De vereniging waar mensen met goede ideeën terecht kunnen voor begeleiding en advies. En dan hebben we Jacques Hendricks van Combi Ink. Hij bedacht onder andere de verfplofkoffer en de inktbeveiliging voor kleding. En tot slot Gerard Vaandrager van Solution. Spreek ik het goed uit? C ja, ja. Ja, deze week won hij samen met zijn compagnon de Shell Livewire Award. voor de beste technische innovatie. Uh, of de beste uh, innovatieve ondernemer van Nederland. Goedemiddag allemaal. Ik begin even met Wouter Pijzel van dat Novu, de Nederlandse Orde van Uitvinder. Wat is de doelstelling precies van de vereniging? De doelstelling is in feite dat je mensen met uh, ideeën waarin potentie wat in zit. ook de kans geeft dat uh, de omgeving, Nederland, de wereld, het maakt niet uit... en zij zelf er wat aan hebben. En we zien dat als die begeleiding niet geboden wordt... mensen in ontzettend veel valkuilen vallen. We hebben vier valkuilen echt gedefinieerd. En daar onderwijzen we ook in van... nou, die vier valkuilen, daar mag je nooit in vallen. dan maar meteen. Ja. Ja. meteen. Meteen maar even. Ja, ja. ja dat, lijkt nou, dat, is, dat is het gehaktballen scenario... waarbij oh, ja. je veel te veel geld uitgeeft aan je vinding die kansloos is. Dus dat betekent elke avond gehaktballen eten. Hm. Het chocoladereepscenario... En dat betekent dat je, zo trots als je bent op je uitvinding, meteen aan iedereen laat zien wat het is, terwijl het niet beschermd is. Je houdt alleen maar een chocoladereep en een schouderklopje aan over. Ja. Het voordeur-achterdeur-scenario, wat plaatsvindt als je naar een informal investor gaat om geld te halen. Nou, die vraagt je echt niet van laat die vindingen zien. Die zegt van hoeveel geld heb je nodig, wanneer wil je terug hebben, hoeveel wil je terug hebben. En dan zegt die uitvinder, ja, ik kom hier mijn vinding laten zien. Nou, dan zit het gewoon voor deur in en achter deur uit. Wordt een gesprek uh, wat niet interessant is en waar je ook nooit meer kan terugkomen. Ja. Want een uitvinder is geen ondernemer. Nou ja, die heeft gewoon zijn huiswerk niet gedaan over het algemeen. Is zo met zijn vinding bezig uh -huh. geweest. En het laatste rampscenario, dat is het kastdeurenscenario. Je hebt het niet marktgericht uitgevonden. Wel een leuke vinding, maar er is gewoon geen markt voor. Uh -huh. En dat overkomt ook multinationals. is ja. uh, altijd nog een open zenuw bij Philips. Het uh, Video 2000 systeem, ja. dat ja. is zo'n kastdeurenscenario. Ja, ja, dat is heel sneu. Zit je ook meteen in een gehaktballen ja vaak? Ja. Ja. Wie zit er bij u in de vereniging om dat allemaal te beoordelen en te begeleiden? Het aardige is dat het een vereniging is, dus dat is onze leden. Wie betaalt uh, in... u? Die leden zelf. We hebben geen subsidie. Daar zijn we nu heel blij mee. Want dat ja. zou uh, waarschijnlijk slecht zijn worden. Ja. We hebben leden. En die betalen al naar gelang hoe groot hun entiteit is. Een contributie. begint mm -hmm. bij 150 euro. Mm -hmm. uh, en daarvoor krijgen ze ontzettend veel diensten. Maar die diensten worden grotendeels uitgevoerd door collega-leden. Die dat hele traject al een keer hebben afgelopen. Mm -hmm. En die dus gewoon al die valkuilen kennen. Dat is het leuke van een vereniging, dat, dat kan je eigenlijk allemaal met beurzen dicht doen. Alleen wij op kantoor krijgen een bescheiden salaris, een office manager ja. ikzelf. en ikzelf. En wij runnen dat allemaal, we duren dat aan elkaar. En, en we hebben daar eigenlijk erg veel plezier in. Zeg maar, en iedere gek die komt bij jullie binnenlopen met, met ideeën waarvan je denkt, oh my god. Nee, nee we zeg... proberen wel wat drempels uh, oh, op te 7. werpen. Een hele belangrijke drempel is de drempel die we hebben via de zogenaamde spreekuren. Ik heb zelf jaren of vier geleden in Nederland het fenomeen geïntroduceerd: technostarterspreekuren. Dat betekent dat wij op 13 locaties bij de Kamers van Koophandel, die ik daar echt prima voor vind, ze hebben een goede locatie, goed bereikbaar, auto kan je voor de deur zetten. Uh -huh. Eens in de 14 dagen iemand met een idee kosteloos te woord staan. Die coaches leveren wij. Dat zijn onze erkende uitvinders... die dat hele traject hebben doorlopen. Nou, daar kan je al een schifting aanbrengen. Als die iets vinden waarvan ze zeggen van dit is het helemaal... heb ik ze vijf minuten later aan de telefoon... en dan gaan bij ons alle lijnen open, geld ondersteuning, noem maar op. En dan zorgen we dat zo iemand echt binnen 18 maanden in de markt staat. Oké. Okay. Uh, bij ons in studio is Jacques Hendricks van Combi-inkt. U bent de bedenker van allerlei vormen van inktbeveiliging. Mensen zullen ofwel van de verfplofkoffer gehoord hebben... of nou ja, van het, het label dat als je eraan probeert te prutsen bij de kleding... dat je het hele kledingstuk verpest wordt door een soort blauwe, groene of whatever. Rode inkt. Rode inkt, oké. Okay. Oh. Uh, hoe, hoe is dat idee ontstaan eigenlijk? Nou, uh, in 1980 ben ik uitgenodigd door de Zweedse PTT... om in een, aan een brainstormsessie mee te doen... om een oplossing te bedenken voor geldovervallen. Dat was in de tijd van de bende van Nijvel, dat oh. kunnen ze zich nog wel herinneren. Oh. De zeer waardadig. Ja, nou, ja. Dat was buitengewoon waardadig. Uh, de afstanden in Zweden tussen de verschillende uh, uh, steden is zeer groot. Dus het risico was ook zeer groot. En de buiten was steeds 50 miljoen kronen, 100 miljoen kronen, noem maar op. Nou, we zaten toen met een brainstormgroep bij elkaar in Stockholm. En op een zeker moment zegt de Japanner die daar aanwezig is... We moeten eens kijken naar de oplossingen in de natuur. En hij gaf als voorbeeld de egel met zijn afweermechanisme. En dat prikkelde mij. En toen riep ik octopus, inktvis. En daar is uit het plofkoffer ontstaan. Nou, dus ik heb mee, mee mogen beschermd met de inkt. En, en, ja. ja wij maken dus, door dat middel maak je dus verf overvallen zinloos. Ik heb mee mogen doen met de receptuur... om die te ontwikkelen samen met Axe Nobel hier in Nederland. En toen dat product klaar was... toen maakte ik een winkeldiefstal mee... van een lerenjas bij CNA in Den Bosch. Daar dat u uit te kijken? Nou, daar was ik getuige van... En ja, dan krijg je die denksprongen. En toen dacht ik van, hé, hey, wacht even. Als ik dat verfplofkoffer nou miniaturiseer... kan ik daar ook een inktklem van maken. Nou, dat is op de markt gebracht... door middel van de kleurklem in 1984. Um, de Telegraaf heeft mij daar buiten gewoon mee geholpen. Want die opende toen in mei met de uh, inktbom stopt kledingdieven. Nou, oh. dat doet het natuurlijk altijd. Mm. Ja. Zeker als startende ondernemer. Dus ik hoop ook dat uh, meneer Vaandrager daar eens een keertje gebruik van kan maken. Nou, in ieder geval, uh, dat product heb ik in de markt gezet. En toen gebeurde er in 2005 iets unieks aan de skilift in Davos. Ik stond bij de skilift, ik pak mijn skipas, stop die in de gleuf en het poortje gaat open. Maar de man die naast me stond, die bewoog alleen zijn rechterarm. En het poortje ging open. Nou, wij stappen samen die gondel in. Ik zeg, meneer, wat is dat? Nou, zegt hij, dat is mijn swatch horloge. En in die swatch horloge zit RFID. Ik had nog nooit van Radio Frequency Identification gehoord. Maar die legde mij uit hoe dat werkte. En toen ik acht minuten later boven in de berg stond... toen dacht ik van, hé, hey, wacht even. Als ik die verf, uh, die, die combiclip van mij... nu combineer met RFID... kan ik ieder kledingstuk van fabrikant... Tot en met kassa volgen en optimaal beveiligen. En dan zet ik een enorme stap in toegevoegde waarde voor de retail. En dat hebben we nu gedaan. Want er wordt ontzettend veel onderweg gestolen. Het ja. grappige is natuurlijk trouwens wel dat de Swatch al lang gestopt is hè, met, het, uh, met die horloge. Dat klopt. Maar dat R&VD-poot die staat nog. Ja. En met meneer Nicolas Hayek heb ik dat diezelfde middag, mind you, ja. zelfde middag opgezet. Ja, dus ja, er... ik heb hem opgebeld en ben er naartoe gegaan en liep. Ja. Even over al die, die, die, die, die inkttoestanden... Uh, in feite voorkom je dus geen diefstal, alleen je maakt het waardeloos. Je maakt heeft, het dat, heeft dat hetzelfde effect? Nou, dat heeft een dusdanig effect dat, eh, kijk, de dief die wilt met zo min mogelijk energie en zijn zo kort mogelijke tijd. Zijn zijn buit binnenhalen. En als je nu al van tevoren informeert dat het zinloos is, dan houdt dat vanzelf op. Ja, behalve als hij natuurlijk een klemmetje heeft om dat klemmetje eraf te halen. Kijk, en dan moeten we die die voor zijn. En dat klemmetje, dat, dat mechanisme hebben we dus nu. Daar hebben we dus een octrooi voor. Dat, dat zal meneer Pijs aanspreken. Nou, en daar zijn we nu mee in de markt. Oh, Ik ga even naar onze volgende gast nog. Dat is dus Gerard Vaandrager. U bent net afgestudeerd. Deze week heeft u samen met een compagnon de Shell Livewire Award gewonnen voor de beste technisch innovatieve ondernemer van Nederland. En dat is dan voor uw bedrijf Solution. Wat doet u? Uh, samen met mijn kompion, Benno Groosman, hebben wij Solution opgericht. Uh, en wij hebben een uh, incontinentie notificatiesysteem ontwikkeld. Excuse me. Uh, Incontinentienotificatie. Uh, ja, uh, dus wat een, houdt het in? Een, een draagbare scanner met wegwerpbare sensorstikken. En de sensorstikken plak je in het incontinentieverband. Uh, en op het moment dat het incontinentieverband uh, verzadigd is... Geeft het een signaaltje? Je doet ja, zo'n toch ding. ook? Nee, nou ja, bij kinderen wel, bij ouderen uh, iets ook? minder. Oh. <lacht> <lacht> nee, maar dat geeft aan als de luien vol is. Zo simpel is het ja, eigenlijk. Ja, zo simpel is het. Wat je ah. nu ziet in verpleeghuizen is dat er uh, heel vaak te vroeg of te laat verschoond wordt. Dus of als het niet nodig is, of als ze al heel lang in de urine zitten? Ja, en dat is nou dus heel vervelend voor de cliënt. Uh, mensen die, die zijn al dementerend of hebben somatische problemen... Ja. Uh, die wil je alleen maar belasten op het moment dat het echt nodig is. Uh, en met ons systeem uh, kan je die incontinentie Maar je moet, je moet iemand toch nog uitkleden om dat stickertje te zien. Nee, nee, het is een... te zien. nee, nee hoe werkt het? Is het? Een, het is een, je hebt een, een, een, een draagbare scanner, eigenlijk een handscanner... en die haal je even langs de cliënt op een hele nette manier... zonder dat ze daar last van hebben. En je hoeft de cliënt dus niet meer te ontkleden, niet meer te belasten... Uh, en je kunt op het juiste moment verstoppen. Hoe, hoe werkt die sensor dan? Op geur? Of op... Nee, een, een, een incontinentieverband is eigenlijk een spons. Ja. Uh, dus als die helemaal vol zit en er komt druk op... dan uh, komt het vocht omhoog. Ja. En als dat in contact komt met de sticker... dan... Uh, Komt er een signaaltje vrij. En, en u bent student. Hoe komt u erop? Nou, ik, ik ben geen student meer. Ik ben inmiddels nou, twee, ja, twee jaar oud. U bent studenten nooit bedacht. Ja, ja, het is tijdens een studieopdracht ontstaan. Uh, maar mijn compagnon en ik hebben beide directe familie... die in de zorginstellingen werken. Uh, dus we hebben heel snel ons idee kunnen toetsen bij, die, uh, bij de familie. En uh, vervolgens zijn we de zorginstelling ingegaan. Hebben we met verzorgend personeel gesproken. Management, directie. Uh, echt... Uh, ja, ...geprobeerd het probleem rondom die incontinentiezorg te achterhalen... Uh, ...en te toetsen of het idee wat wij hadden en de productoplossing daarbij paste. Uh, en van daaruit zijn we, uh, zijn we gaan ondernemen. En het product is er al? Of, of is het al op de markt? Hoe... Nee, dat, is, dat is een hele goede. We zijn nu uh, de productie aan het voorbereiden. Uh, en in het najaar van 2011 inmiddels uh, kunnen we het product leveren. Dus zorginstellingen die met ons samen willen werken... ...of die het product willen hebben, die kunnen nu al uh, contact met ons opnemen... Uh, want dan kunnen we dat gaan concretiseren. En dan kunnen we in het najaar van 2010, begin 2011, leveren. En dan kunnen zij de eerste in Nederland zijn die daar uh, gebruik van kunnen maken. Oké, okay, nou wij gaan zo met jullie alle drie verder praten... over hoe je van een goed idee een goed product maakt. Maar daarover hebben we ook een reportage. Studenten industrieel ontwerpen aan de Technische Universiteit in Delft... bedachten al heel veel innovatieve producten. En onze verslaggever Misha Blok bezocht de faculteit... en sprak daar met studenten en een docent over creativiteit en gebakken eieren. Bij het bedenken van een nieuw product... dan zie ik toch op de een of andere manier... een, een soort een werkruimte vormen... Met, uh, met allemaal knutseldingen... En, uh, of een soort laboratorium. Dus het verbaast me dat jullie hier gewoon... zitten met een wit vel papier... Ja, we zijn op dit moment ook niet bezig met het uitwerken van een fysiek product. Dus als je bezig bent met het ontwikkelen van een nieuwe ijskast... dan wil je misschien weten hoe die deur open en dicht gaat. Dus dan ga je wel naar een werkplaats om schuim bijvoorbeeld modelletjes te maken... om te zien hoe het voelt, hoe het eruit ziet, hoe de verhoudingen zijn. En ja, op dit moment zijn we op veel strategischer niveau bezig. Dus dan, ja, dan heb je aan papier genoeg. Waar zijn jullie mee bezig? Uh, wij doen een project voor een chemisch bedrijf. En dat uh, heeft te maken met afvalverwerking en afval in het algemeen, en hoe zij daar hun voordeel uit kunnen halen. Ja, Want ik zie hier bij jou een bloknoot met allemaal mooie tekeningen. Is dat jouw ideeën genereren, een notitieblok? Nou, dat is meer een manier om het uh, ja, voor mezelf een beetje inzichtelijk te maken... en uh, dingen uit te leggen. Je kan natuurlijk uh, nieuwe producten helemaal bedenken... maar ook gewoon bestaande producten aanpassen. Wat lijkt jou nou het leukst? Iedereen vindt het het allerleukst om een new to the world product... zo heet het dan, te verzinnen, maar dat gebeurt heel weinig... De technologie gaat op dit moment zo hard. Zo weinig is nog echt nieuw. Dat, uh, dat het dus heel knap is om bijvoorbeeld wat Senseo heeft gedaan. Dat was er niet. Een zieke, tussen aanhalingstekens, thuis koffiezetapparaat. Dat is innovatie volgens mij. Als je, als je een bestaand product toch nog zo kan herontwerpen... dat het een stuk beter is. En dat je dus niks... Je moet volgens mij niks voor lief nemen. Je moet nooit tevreden zijn met hoe iets is. Mark Tassoel, u bent ja. docent aan deze faculteit. Het bedenken van een ja. nieuw product lijkt me een creatief proces. Is zoiets wel aan te leren? Ja, als docent moet ik natuurlijk zeggen ja. Je kunt mensen helpen. Allereerst met, misschien met hulpmiddelen, met technieken, met procedures. Maar ook alleen het idee al dat je iets van een oplossingsruimte verkent. Wat zou er allemaal mogelijk kunnen zijn? Daar help je mensen alleen al mee. Kunt u een voorbeeld geven van een, een manier om dat creatieve proces te stimuleren? Stel je bent aan het werk voor een autofabrikant. Je Bent echt op zoek naar innovaties voor over vijf tot zeven tot tien jaar. Je zou op een gegeven moment na uitgebreide analyse zou je in een creatief proces kunnen stappen en gewoon door vrije associatie. Misschien, misschien, kom je wel op een bepaald moment door vrije associatie op een ei. Rond dat ei kun je gaan kijken. Oké, okay, je zou een ei kunnen bakken. Een bakken doe je in een anti-aanbakpan. Je hey, zou dat anti-aanbakidee kunnen gebruiken in een automobiel? Dat je een soort anti kleeflaag maakt, waardoor er geen vuil op blijft hangen... maar ook geen zouten in de winter, dan gaat die minder snel roesten. En dan hebben we mogelijk weer innovaties voor zo'n autofabrikant. Tot welke succesproducten heeft deze studie geleid? Talloze. Nou, om nog een paar te noemen, die zijn ook wel bekend in de pers: Sense Umbrella, een hele nieuwe visie op een paraplu... die ook stormbestendig is... Uh, de CEO hebben heel veel IO's aan meegewerkt. Alleen medische producten. In het verleden brievenbussen, uh, de ANWB-praatpaal bijvoorbeeld. In deze faculteit uh, ontstaan heel veel uh, goede nieuwe ja. ideeën. Hoe beschermen jullie die allemaal? Huh. Zolang een idee nog alleen een kreet is... dan is we terugkomen op dat eerdere voorbeeld van dat ei. En we gaan een soort laagje, een oppervlaktebehandeling doen op auto's. Waardoor vuil niet blijft kleven of zouten niet blijven kleven in de winter. Deze woorden kan ik niet beschermen. Onmogelijk. En ik wens iedereen op de radio, dus ook die nu zitten luisteren... succes als ze denken hiermee een goed idee te hebben. Maar dit is niet te beschermen. Pas als je begint uit te werken en technologieën uh, gaan toepassen hierin... dan kun je misschien ook het aanvragen. Want zijn de studenten die deze studie gaan doen... zijn dat vooral goudjagers of zijn het gewoon creatieve mensen? Ik heb het idee dat mensen hier echt met passie voor ontwerpen en creëren zitten. Helemaal geen idee hebben van. Uh, nee, ik denk zelfs dat de goudhanen andere opleidingen doen. Dus die zitten meer in de business schools en dergelijke. Ik denk als ontwerper moet je van binnen een soort brandende passie hebben. Ja, voor creatieve processen. En ik denk dat ontwerpers misschien zichzelf beter zouden moeten leren verkopen. Geld is een van de meest oncreatief makende dingen die er, die er bestaan. Ik kom uit een ondernemersfamilie, dus ik denk dat dat wel in me zit. En ik vind het ook heel leuk om op een gegeven moment iets op poten te zetten. Maar daarvoor moet je wel eerst... Ik ben, ik ben niet iemand die zegt, ik ga ondernemen hoe dan ook. Je, je wil wel een goede basis hebben. Er moet natuurlijk iets zijn van waaruit dat komt. Ja, u luisterde naar een reportage van onze verslaggever Mischa Blok. En zij bezocht de faculteit Industrieel Ontwerpen aan de TU in Delft. in de studio praten we verder over het onderwerp met Wouter Peijzel. Hij is van de Uitvindersclub, zeg het maar. Jacques Hendricks, die heeft de plofkoffer. En uh, hoe heet het label ook alweer? Inkbeveiliging. Inkbeveiliging, ja. uh, Bedacht. En Gerard Vraandrager, die heeft een verklikker eigenlijk voor te volle luiers bedacht. Um, Even terug naar de uitvinders. Uh, u hoorde dat ook zeggen. Geld verdienen is een, een, ja, een belangrijke drijfveer om dit soort dingen te doen. Is dat ook de juiste drijfveer? Ik kom hem niet zo vaak tegen. Meestal is, als je mensen vraagt, waarom heb je het gedaan? Ik wil mijn idee, mijn vinding, wil ik heel graag in de markt zien. Ja. En dat ik er wat mee verdien, is enorm meegenomen. Maar het is niet primair. Wat dat betreft sluit ik helemaal aan bij die uh, docent. Die zei van, nee, er zijn gewoon hele creatieve mensen. Ja, je kan creatief zijn tot Sint-Jutemus. Uiteindelijk zul je geld, en meestal veel geld nodig hebben... om het product werkelijk te concretiseren, zodat je er iets mee kan. Heel veel geld. Ik ja, geef dat aan Gerard ja. uh, Vaandrager, want die heeft die prijs gewonnen met die verklikker voor die uh, incontinentieluiers. Ja. Um, hoe heb jij dat geregeld met financiering? Had je geld? Hoe kom je eraan? Uh, nou, het verkrijgen van financiering en, en het aanboren van de juiste financieringsbronnen... is denk ik het moeilijkste wat er is voor een startende onderneming. Uh, er zijn verschillende middelen. Uh, subsidies. Uh, wij hebben meegedaan aan wedstrijden. Nou, lai is daar een voorbeeld van uh -huh. uh, win je wat prijzengeld. Uh, wij hebben via het VUMC een, een lening verkregen. Maar het is heel moeilijk om op over de juiste... hoeveel geld gaat het? Wat heb je nodig om zo'n bedrijf op te starten? Uh, nou, tot aan marktintroductie heb je het wel over een aantal honderdduizenden euro's. Ja. Uh, en ja, zelf hebben we ingebracht... Maar het is echt het moeilijkste is om op het juiste moment de juiste financieringsbronnen aan te Klopt, eh, aan meneer te Weesel, Het gaat altijd over tonnen. Het gaat inderdaad over tonnen. Heb je gelukkig niet allemaal tegelijkertijd nodig. Maar nee, je moet klopt. wel onderscheid maken tussen duur geld en goedkoop geld. En wat ik hier hoor, en dat vind ik hartstikke uh, fijn... is dat er veel gebruik wordt gemaakt van goedkoop geld, subsidie, prijzengeld en dergelijke. Ja, maar, maar op ja. een gegeven moment is het goedkope geld gewoon te weinig. Ja. En dan moet je echt een ton een hebben om, om ja. uh, export te gaan bedrijven. Een ton hebben om je matrijzen te maken, je productie op te schalen. Ja, dat, uh, dan moet je bij hele andere soort partijen uh, te bieden. Als, als, als ik nou even op in mag haken... Ja, ja, ja, als, ja, ik, als ik naar onszelf kijk, dan staan wij ook op het punt om bijvoorbeeld met banken uh, te gaan spreken. En die hebben ook borgstellingskredieten. dat de overheid voor een deel... van de dat geld garant staat. Dus er zijn wel financieringsinstrumenten uh, beschikbaar. En, uh, Meneer Hendricks, hoe kwam u aan de eerste centen voor uw plofkoffer? Goed sparen. Ja, dat zal wel Eigen, ja. geld? Maar, Eigen geld? Eigen geld. Dus maar, maar, alles maar, wat je verdiend hebt, gewoon maar sparen paar, en investeren. ook een paar ton? Nee, uh, dat zie ik anders. Kijk, uh, je kunt wel creatief zijn met producten... maar je moet ook creatief zijn in marketing en bij je leveranciers. Wat ik namelijk bedacht heb, is namelijk een samenwerkingsvorm... door middel van clusters van mensen. Bijvoorbeeld in het Brabantse heb ik zeven MKW-bedrijven bij elkaar gebracht. En die brengen dus het combitrack-systeem samen op de markt. En iedereen participeert daar. In. Niet in aandelen, maar wel zodat ze zelf hun eigen bedrijf verder kunnen uitbouwen. Dat begint dus niet met het sturen van rekeningen. Nee, dat begint met iets toevoegen. Iets leveren en dan krijg je het vanzelf terug. Daarnaast heb je natuurlijk wel, en dat ben ik met meneer Vaandrager helemaal eens, je moet de weg vinden naar participanten. En dat hebben wij bijvoorbeeld gedaan met de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Die participeert voor ja, die 25 heeft, die, is voor, die is er ook voor. Die is er ook voor. En dan krijg je die stap naar die banken wat veel gemakkelijker gaat. En daar ben ik het weer mijn collega ondernemer mee eens. Dan kom je voor een innovatief borgstellingskrediet in Nederland in aanmerking. En je krijgt eventjes anderhalf miljoen mogelijkheden, mits je balans in orde is. Ja. En daar heb je adviseurs voor nodig. Ja. Maar het kan wel. Meneer Peijssel, even terug naar de, de uitvinders waar het om gaat. En dat hoor je hier natuurlijk ook heel duidelijk. Je kan wel een leuk idee hebben, maar ja, je moet het wel weten te verkopen. En dat zijn eigenschappen die vaak niet gecombineerd worden... tussen degene die het uitvindt en degene die het uiteindelijk op de markt moet brengen... en daar financiering voor moet vinden. Dat is correct. Wat wij merken is dat 70% van de mensen die bij ons starten... eigenlijk zeggen van, nou, wij willen niet zelf gaan beginnen. Wij zoeken een marktpartij die dat voor ons op de markt gaat zeggen. Zetten 30% zegt van, oh, ik heb toch ondernemersbloedstromen. Ik ga dat zelf in die markt zetten. Dus dat is allereerst heel belangrijk, tot welke categorie horen ze. Maar daarnaast is het belangrijk dat je je huiswerk goed doet. Een idee, en dat vond ik fantastisch leuk te horen van de docent van de TU. Een idee is gewoon niks. Dat loopt echt als zand door je vingers weg. Dus mensen die met ideeën die markt op gaan, die zijn het ook gegarandeerd kwijt. Ja. Dus je moet dat idee... het voldoen om echt een succesvol product te worden? Je moet dat idee worden. inderdaad tot een vinding maken. Het grote verschil tussen een idee en een vinding is dat een vinding een gevalideerd idee is. En dat doe je, en dat hebben we ook moeten ontdekken in jaren. Dat doe je met uh, drietal onderzoeken en het schrijven van een ondernemingsplan. Nou, een echte uitvinder en ondernemingsplan, dat nee, bijt elkaar. Vergooid. Ik heb ja. echt mensen gehad die gewoon maar weg daar op, je z'n voor. Wat toch? is dat nou voor waardeloze opmerking dat ik een ondernemingsplan moet maken? Die lopen ja. gewoon weg. Maar ja. je moet dus drie onderzoeken doen. Octrooionderzoek, daar begint het mee. Nou, tegenwoordig is er een overheidsorganisatie... gelieerd aan het ministerie van EZ, die heet NL Octrooi Centrum. Die doen voor jou octrooionderzoeken. Die hebben wij ook één week... Eén dag per week op kantoor zitten. Dat is het eerste wat er gebeurt. Iemand komt binnen met een idee. Dan gaan wij kijken van, bestaat het niet al? Nou, Je wil het niet weten, maar 50% van al die ideeën die daar doorheen komen... we krijgen er 5000 binnen. 50% valt al af bij het octrooionderzoek. Het bestaat al lang. Het ja. bestaat al lang. Dan krijg je tweede onderzoek. Marktonderzoek. Wat is er in de markt wat hetzelfde doet? Ja. Zit de markt erop te wachten? Ben je wel marktgericht aan het uitvinden? Deze uitvinding waar we het hier over hebben... Van, uh, van Gerard... is natuurlijk uh, waanzinnig marktgericht. Het ja. is echt een probleem. Gerard, ben jij nog niet bang op het moment dat je dus die financiers moet zoeken... en je komt dus bij bedrijven terecht die in die sector zitten... dat ja. je idee gestolen wordt? Uh, nee, ik denk dat je daar nooit uh, bang voor moet zijn. Wat uh, al aangegeven wordt... Wij, wij hebben ons idee kunnen patenteren met twee patenten. Dus je hebt op die manier al uh, een bescherming. Uh, en daarnaast hebben... Uh, mijn kompion en ik hebben zoveel kennis opgebouwd de afgelopen twee jaar... in die markt van die problematiek rondom de incontinentiezorg. Uh, we hebben daar een heel goed bedrijfsplan bij geschreven. En vervolgens zijn we dat nu in de markt aan het zetten... Uh, dat je daarmee ook voorsprongen behaalt. Dus je moet ook niet bang zijn om op pad te gaan... om in contact te komen met, uh, met, met andere partijen. Maar komt dat uh, vaak voor meneer Pijssel, Dat uh, mensen iets leuks bedenken en dat dan van de daken schreeuwen... en dat het dan prettig gejat wordt? Nou, dat jatten dat valt ontzettend mee. Maar een groot bedrijf vindt natuurlijk zo'n vervelende uitvinder... een ontzettend nare horzel. Dus die proberen gewoon uh, zichzelf wat op te blazen. En dan zeg ik, en dat is een beetje naar voor, voor uitvinders om dat te horen... een octrooi is net zo sterk als het kapitaal van de eigenaar groot is. Ja. En dat is echt naar. Dus je moet heel snel zorgen dat je die groei kan dat... maken... Een maar die zogenaamd... kan je op een goed minst stikken in je octrooi. Nee, je moet op een procedurepotje opzetten. Dat als er eentje inderdaad zo nodig uh, van, dat, uh, van dat apengedrag moet vertonen. Dat je dan wel um, um, even kan pareren en zeggen van ho eens eventjes. Dat is een goed octrooi. Meneer Hendricks, hoe heeft u zich daar tegen beschermd? Want u kwam natuurlijk toch ook meteen in handen van grote bedrijven. Uiteindelijk. Ja, We werken inderdaad ook met grote bedrijven samen. Maar wat wij doen, waar onze kracht zit, is het doorontwikkelen van een idee. Om je een voorbeeld te geven. We zijn dus nu begonnen met het product CombiTrack, dat dus uh, inkbeveiliging combineert met RFID. Uh -huh. En dat is voor de kledingfilialen internationaal in Europa. Maar als je daar producten mee doorontwikkelt, dan kun je, zoals we dat nu gedaan hebben, een verzekeringspolis uh, aanbieden die het uh, kledingdiefstal uit winkels afdekt. Dus je moet je eens voorstellen met een beperkte premie wordt een heel groot probleem van iedere winkelier wordt opgelost. Uh -huh. Nou, dat heeft geweldige impact. Dus uh. u gaat naar een verzekeringsmaatschappij? Toe. Nou, dan wil ik u vertellen, meneer De Bie. Ik ben acht jaar onderweg geweest om een verzekeringsmaatschappij te vinden die dat afdekt. En nu heb ik hem. Heeft u daar echt acht jaar over daar gedaan? Heb ik acht jaar over gedaan. Ik ben uh, bij Nationale Nederlander geweest. U maakt, volgens... niet, u maakt niet de indruk van slecht te kunnen communiceren, moet ik u heel eerlijk dus, zeggen. Dank u wel voor een compliment, want <laughs> ja. dat is uw vak. Nee, ja. Ja, Maar het is <laughs> maar, gewoon zo, u, u, ja. u bent buitengewoon overtuigd, maar, maar die, maar die is... kon je niet overtuigen. Maar... Kijk, banken, verzekeringsmaatschappijen, met alle respect, zijn risicomijdende instanties. Ja, en die branden zich niet aan iets nieuws. Dus je moet inderdaad met een enthousiasme naar de juiste persoon gaan. En dat is ook wel vaak toeval. En dan klikt het en dan rol je door. Nou, even tot slot, want meneer Pijzel en misschien u straks nog, meneer Hendricks... we zitten hier met een winnaar en een nieuw product. Eh, nogmaals de verklikker van een, een volle incontinentieluier. Eh, hij, hij heeft dat product, het komt op de markt. Wat kunt u in dit stadium aan zo iemand voor advies meegeven? Octrooi is leuk, dat is een mooie basis. Maar een Octrooi heeft twee waanzinnige grote concurrenten... en die moet je heel goed in de gaten houden. Dat zijn snelheid en prijs. Snelheid gaat vaak nog over een octrooi heen. Levenscycli van producten worden zo waanzinnig kort. Als ik met een nieuw mobieltje op mijn werk kom... dan zeggen mijn labmanagers van het lab waar we prototypes maken... Zeggen, wat kom jij met een oudbollig ding aan? Gaat zo snel dat als je iets hebt, moet je supersnel zijn. Wat me enige zorg baart... is dat hij nu hier voor radio en tv... Uh, en, en gedrukte media zijn verhaal vertelt... maar het niet kan verkopen. Daar weet ik uit ervaring dat dat heel vervelend kan zijn. Want iedereen hoort dat en die wil dat morgen hebben. Hij heeft gelukkig gecommuniceerd dat het eind van dit jaar wordt. Daar ben ik heel blij mee. Maar snelheid ontwikkelen. Hè. Zorg dat het desnoods al vlak na de zomervakantie op de markt is. Tempo draaien, tempo draaien, tempo draaien. En hou je prijs reëel. Als het te duur is, kan je op je concurrenten wachten. Oké, okay, en heeft u dan, meneer Hendricks, nog een uh, heel kort advies? Ga op je gevoel af. Alleen dat. Ga op je gevoel af als je partner zoekt. Is dat gevoel goed, dan pak het door en Baseert alles op de, de 5D's, zeg ik altijd. Dromen, denken, durven, doen en daadkracht. Niet achter het bureau blijven zitten, op pad. U hoorde als, tot slot Jacques Hendricks van CombiLink. Hartelijk dank, alle drie. Uh, nou ja, wij zijn er volgende week weer, hè? Over twee weken zijn we er, vanwege het schaatsen. Nu. Nu is uh, hier op uh, Radio 1, uh, nou dat is zo dadelijk... we gaan uh, e eerst even vertellen dat u uh, nog iets uh, terug kunt vinden... op onze website van deze uitzending, op www.trosinbedrijf.nl... en op teletextpagina 257. Ik dank u, ik dank u voor het luisteren. Uh, nogmaals, we zijn er pas over twee weken, want we hebben, volgende week... hebben we het WK-sprint van het schaatsen. Nou, uh, ik denk dat het uh, nieuws hier zou moeten komen, maar... Daar is even een probleem met de nieuwslezer. Dus wat daar precies gaat gebeuren, misschien kunnen we eventjes uh, iets van... Verkeersinformatie, ja. laten we daar maar eens mee beginnen. Hebben okay. we een pingel? Ja, en die krijgt u van de ANWB. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Centrum... een file van 3 kilometer. Op de A28 zwolle Veen bij de afrit Nieuw-Leuzen twee kilometer. En richting Zwolle bij de afrit Omme 4 kilometer... Heeft allemaal te maken met een gekantelde vrachtwagen. In beide richtingen is de linker rijstrook afgesloten. Dan nog een korte file op de A28 richting Utrecht. Bij Amersfoort, 2 kilometer. Dit is Radio 1. Avro. Dit is Opium. Het cultuurprogramma van de Avro met Hans Smit. Ja, welkom vanuit Amsterdam, vanuit de Amstelveen in de, de nok van Carré. Ik ben toch wel benieuwd wat het probleem met die nieuwslezer is. Het maakt me wel erg ongerust. Maar goed, om drie uur is het ongetwijfeld opgelost. Dus dan hoort u straks het nieuws weer uh, van iemand daar in Hilversum. Bent u hier in de buurt van Carré, Kom even langs. We hebben een leuk programma. Alsof we worden gesponsord door de Eurovisie. Hebben we live muziek met een Brabantse inslag. We hebben een Friese 80 seconden. Een Vlaamse virtuele vitrine. Duits theater. Buitenlandse literatuur. Een New Yorkse polaroid kunstenaar. En Argentijnse tango. En dan gaan we het ook nog over seks hebben. En dat is helemaal internationaal. Laten we daar maar even mee beginnen. Karin Gippard en van Kronenberg aan tafel. Jullie hebben samen een theaterprogramma. Een literair theaterprogramma. Dat heet... Uh, Karin en Yvonne doen het met iedereen. Ja, dat slaat niet op uh, onze frivole levenswandel. Nee. Nou ja, goed, maar je moet het wel uitleggen. Want wie, wie heeft dat nou bedacht, die, die, die titel? Ik geloof ik. Ja. Ja. En Karin vond het meteen goed. Ja, nou ja, het, het, het, het spreekt gewoon voor zich. Het, het prikkelt... En mensen hebben er meteen allerlei ideeën bij. Maar je hoeft niet bang te zijn: we gaan het niet met je doen, Hans. We gaan het niet met me doen. In ieder geval niet hier aan tafel, vriend. Oké, okay. uh, weet je wat we gaan doen? We gaan naar de muziek luisteren. Ik word hier zo zenuwachtig van. Uh, tango, de hele sensuele dans. Hebben jullie tango, een goede tango in huis? Uh, nou, ik kan niet dansen hoor. Ik kan niet dansen. Nee, dat wordt helemaal niks. Nee. Nee. Nou, ik heb vrienden die het kunnen. En elke keer als ik bij ze ben, dan zeg ik: ah, doe het nog even. Ja. En dan doen ze het ook. Ja, goed, nou, ze doen het hier ook. Althans, ze gaan zingen. Want we gaan even luisteren en kijken naar Tangera. Tangera is een theatershow die momenteel hier in Carré te zien is: een Argentijnse Tango show. Met dertig virtuose dansers, acteurs, zes musici, een sextet van violen, piano, contrabas en bandonions. En de zanger is Marinella. En daar gaan we nu naar luisteren. En zij gaat voor ons zingen. Begeleid door iemand op de hem al. de bandonion. Yo de mi barrio era la piba más bonita y en un convento de monjas me eduqué, y aunque mis viejos no tenían mucha gita, con familias bacanas me traté, y por culpa de ser trato abacanado, se niña bien. Mi única ilusión, y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Hoy bailo el tango, soy mi longuera, me llaman loca, y qué sé yo. Soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó. Y entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret vendo caricias y vendo amores para olvidarme del que se fue. Hoy bailo el tango, soy milonguera.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 Dat was een applausje waard. Dat was uh, Marianella, heet ze voluit. En uh, bandolianist Lisandro Adrover. Een uh, fragment uit de voorstelling, voorstelling Tanguera, die hier in Carré te zien is. Tot en met zondag 23 januari. En u snapt het al: er zijn nog kaartjes. Als u bent geïnteresseerd in de combinatie uh, seks, muziek en literatuur... dan heb ik goed nieuws voor u, want Karin Gippard en Yvonne Kronenberg... die doen het met iedereen in het theater. Um... Ja, we moeten we het toch nog even uitleggen. Even... Karin, je wil wat zeggen? Vertellen. Ja, kijk, ik, ik wilde zingen op het podium. Met John Paul Thijssen, gitarist, Frank Antens, pianist. Zo begon het. Zo begon het. Ja. Maar ja, Gippard is toch net geen bekende naam genoeg... om nou, de theaterzalen te uh... vullen. <laughs> en ik kwam Yvonne tegen. Uh... Maar die kan niet zingen. Nee, die kan niet zingen, ja, dus maar die dat, kan heel dat, goed praten Dat, dat eentje liep over... dood. En toen? Ja, die kan heel goed praten over relaties en over seks en alles wat erbij komt. En dat vind ik ontzettend leuk, dat vind ja. ik heel boeiend. En ik dacht, weet je, we gaan gewoon, we gaan een muzikale, literaire avond ervan maken. Met ook nog een gast. Dus ik ben, we zijn rond gaan vragen. Zij kwam met Hans Dorrestein, dat hebben we gisteren gedaan in Nijverdal. Mark Miras... De hersenspecialist, een journalist, prachtig boek Liefde. Allemaal kopen, dan begrijp je waarom je al die rare beslissingen in liefde maakt. Arme, allemaal hormonaal. Hm. Um, Mijn broer. Ja, Filip Kronenberg, Theo Muzikant. Nijland, ja. Marion ja. Pauw, Artus Jappen, nou. Die komen allemaal, maar dan uh, niet allemaal Theo Nijland. George ja. Roodnat, ja. Rob Crispijn... ik had... nee, wil even een vraag stellen. Maar ze komen niet allemaal tegelijk, Nee, toe. nee, nee, om de beurt. Dat bedoelen we met doen we het met iedereen. We doen het om de beurt met iedereen. Dus elke keer hebben we een gast. Dus het begin van het programma, dat staat... Dan weten wij nog een beetje de weg. En dan, uh, en dan is er een korte pauze en dan komt de gast en dan wordt het totale chaos. Nou, nou maar wel ben... erg leuk. Ja, leuke chaos. Inderdaad, ik heb het gezien van de week in Diemen. Toen oh. hadden die twee gasten oh. die, die een kookboek uh, ja, hadden geschreven. Jonathan voor... van het Reven en Dieder de Jong. Ja, die over uh, hoe je moet koken om, om vrouwen, vrouwen het pit in. in te krijgen. En, ja. en het is hun zo goed gelukt dat ze al meteen getrouwd zijn. Dan kan je wel weer ophouden met je schort. Zijn ze met elkaar getrouwd? Nee, dat dan weer oh. niet. Nee, wel en... met een vrouw. Ja, en, en um, uh, jongens, ik ben helemaal van mijn aparte. Waarom wil je toch zo zenuwachtig ja, ik, ik, Moeten we het over? Kan meenemen? ik wat voor je doen? Nee, nee, laat me. Um, <lacht> niet onder de tafel, niet onder de Wat was jouw eerste reactie die je vond toen, toen Karin met dat idee kwam? Want je bent gewend om in bibliotheken te. te ja, je dacht Want tekenen. ik dacht dat moet je niet doen. Dat is Zo'n groot theater met echte stoelen en echte mensen. Uh, ik ben gewend aan heel verlichte bibliotheken. En dat is natuurlijk hartstikke lollig. Maar uh, ik vind Karin zo grappig. En uh, toen, Ik zei, nou ja, regel het maar. Ik dacht, het lukt er toch niet. Maar daarin had ik me vergist. Dus dat was gekken toen ze kwamen met een hele lijst? Het kan alles. <lacht> 15 theaters. 15 ja, theaters afgehuurd. Als ze ergens die tandjes in zetten, laat ze het gewoon niet meer los. Dus zitten we nu met uh, een, een, een heel uh, wagenpark aan, aan, aan mensen die komen bij ons optreden. Ja. Het wordt vast heel gezellig. Dus je moet, je moet wel. Je kan niet meer. Ja, teken. maar ik... En ik, ik ben natuurlijk niet geschikt voor het theater. Ik doe gewoon net of het een bibliotheek is. Je leest ook voor. Ik lees gewoon dat voor. Dat doe je heel, heel bedreven, want dat doe je heel vaak. Lees eens een stukje voor van iets wat je bijvoorbeeld in, de, in het theaterprogramma ik, doet. Ik geef seksuele voorlichting over de kus. Hoe je een kus moet uitvoeren. En dit is een heel klein fragmentje eruit. De liefde begint met een kus. Dat lees je in damesromans, dat zie je in de film. Ik vind een filmzoom vaak onsmakelijk. Dat ligt aan het geslobber. Als filmsterren elkaar zoenen lijkt het wel of ze kipkluiven. Maar van de seks die erop volgt, hoor je niks. Alleen een beetje zuchten en kreunen. Vooral de vrouwen maken geluid. De mannen bonken in stilte. Nou ja, aan het eind van het verhaaltje weet je hoe het moet. En wat je vooral niet moet doen. Wat spat jij zo aan in het repertoire van Yvonne Konenberg, Karin Giebert? Ja, nou, ik, uh, ik schrijf uh, vaak over uh, liefde, hoe, hoe het allemaal misgaat... en wringt en dergelijke, en hoe je altijd hoopt... en dan toch um, een bepaalde teleurstelling meemaakt... of juist niet, overigens, hoor. En daar zing ik ook uh, mee. En, en in, in dat opzicht is Yvonne toch wel een klein beetje een voorbeeld uh, voor me. Met haar op podium staan um, is niet alleen uh, uh, ontzettend gezellig... maar ook heel leerzaam. En het fijne is ook, ze is schaamteloos. En ik voel me zo normaal naast haar. En dan heeft ze het over de tachtig minnaars en dergelijke. En dan, mm -hmm. ja, dan denk ik, goh, het valt nog wel mee met mij. Want, hoe ver kom jij dan? Oh, tja, nou, ik ga ze hier niet tellen, hoor. Zij doet het met vrouwen. Maar ik ben nu netjes getrouwd, Ja, nee, maar ze kan even ook goed, met goed de, vrouw. de tel, de tel Die bij Dirk? jou, toch? Nee, Daan. Oh ja, Daan, wat is het verschil? Ja, maar waar waren we? Wat wou je vragen ja, nee, ons? Ja, nee, die, die, die, die tel maar. Ik heb een ander idee. Want wij hebben en ook, jij? Euh... <laughs> nee, had een ik idee. had een ander Laten idee. Laten we daar een ander onderwerp over Hand, hoeveel, hoeveel heb je... namelijk, um, hoeveel hebben hoeveel heb jij mensen... er in je armen gehouden? Gaat ga, we... ga ik je zo vertellen. Terwijl we even luisteren naar uh, mensen... die naar de voorstelling in Diemen zijn gekomen... en die daar hun reactie op gaven. <laughs> ja, wat vond je ervan? Het is een hele aparte vorm van theater. Het heeft een, een, een hoog... Uh, Informatief gehalte, een hoog amusementsgehalte en soms een laag theatraal gehalte. Maar dat is het punt. Dat vind ik altijd met mensen die toch schrijvers zijn. Die missen de theatraliteit. Niet, niet dat ik uh, van mijn stoel geblazen ben, maar ik heb me wel vermerkt. Ik vind vooral de, de liederen heel mooi. Dat heb ik altijd met sopranen en mensen die heel erg hoog zingen. Dat, dat voel ik niet zo goed. Maar ik vind de teksten heel erg het aanraden waard. Prachtige romantische nummers. Ik, ik, ik had er wel een beetje moeite mee. Maar ik denk dat het komt omdat ik een man ben. Ja, dan had ik iets van, uh, wil ik dit wel weten en wil ik dit wel horen en dat soort dingen meer. Maar het geeft wel heel veel gesprekstof daarna. Want wij hebben met heel veel mensen in de pauze daar uh, wel leuke gesprekken over gehad. Ik heb nog nooit zo openhartig met een paar vriendinnen gesproken. De laatste pauze in een voorstelling. Dus dat, heet, dat, dat maakt het wel weer los. Kijk, Dat heb je in ieder geval dan bereikt. Dat is ja. mooi. Ja. De volgende serie heet Open die knoop. <laughs> Ja, uh, maar, maar dat theatrale, te want dat is natuurlijk toch een, een, een idee... Uh, wat, wat bij meerdere mensen die ik sprak wel terugkomen. Die zeggen, ja, het is ontzettend uh, uh, leuk om naar te kijken. De liedjes zijn prachtig, de teksten zijn fantastisch. Maar het, er is niet echt een... een het is niet sprake van een soort theatervoorstelling... terwijl je misschien wel met dat idee naar de Schouwburg gaat. Ja, helemaal ja, de, groot gelijk. Ja. Nou ja, we, we, we zijn ook nog aan het spelen met, met de vorm. En, uh, met Hans hebben we het weer heel anders aangepakt. En ook qua licht. En weet je, wij, wij zijn geen theatermakers. Nee. En dat pretendeer ik ook helemaal niet. Maar ik wil gewoon een mooie avond voor mensen neerzetten. In het theater. Dus, en, en misschien is dit een, een andere vorm. En moeten mensen daaraan wennen. En wie weet werkt het niet. Maar we proberen het. Waar haal jij de, de onderwerpen van jouw liedjes, waar haal, haal je die vandaan? Van heel dichtbij. Ja. ja. En daarom raakt het, denk ik ook. En hoe is de verhouding wat jou betreft tussen, tussen je, je schrijfwerk, uh, literair schrijfwerk? Nou, er, en, uh, er werd ook commentaar in die me... Werd waarom heb jij zelf niet voorgelezen op die avond? Ja. Dus ik ben, uh, gisteren ben ik gewoon begonnen met voorlezen. Dus ik, ik dacht, ik wil me daar laten zien als, als zangeres en singer-songwriter. Dat ik schrijver ben, dat weten sommige mensen wel. Maar die kant kennen ze nog niet. En nu merk ik dat er toch behoefte aan is dat ik laat zien dat ik ook schrijf. Dus daar kom ik ook tegemoet. Maar jij had ook kennelijk zelf ook heel duidelijk behoefte om, om, om liedjes te gaan zingen. Meer. Om ja, in ieder geval man, zo me... te profileren. Ja, want ik, ik ontdek zeker gisteren ook weer dat ik het heerlijk vind om te zingen op het podium. En dat wilde ik ook vinden. Ook achterhalen: van is dit, vind, is dit iets voor mij om te doen? Want in die bibliotheken vroegen ze dus steeds van neem dan je gitaar mee en zing ook wat. En dat werd steeds groter. Dus zei ik, van nou gaan we er ook echt een, een, een theatertour uh -huh. van maken. Ja, en wat heb jij voorgelezen? Wat voor iets heb je voorgelezen? Ik is heb het? uit mijn, mijn laatste boek, uh, Het Gouden Uur, voorgelezen, een stuk over mijn vader. En dan ook aan het publiek verteld dat mijn vader een uh, mede voor, verantwoordelijk is... dat ik me niet schaam voor mezelf. En om een voorbeeld uh, te geven, mm -hmm. toen ik aan mijn vader vertelde dat ik lesbisch was... Uh, dat was al vrij laat, hè? pas toen ik dertig uh, was, dat ik het aan hem vertelde. Toen zei hij, ja, vrouwen. En als ik een vrouw was, nou, dan wilde ik ook een vrouw. Nou, <lacht> Mooie uitspraak. Ja, ja toch? Ja. Ja, ja. ja Jouw broer, die kennen wij ook. O, ja? Ja. Die, die staat ook wel eens in theater, Ronald, en dan schrijft ook. Hij was er ook, hè, in Diemen? Maar hij was er ook in Diemen. Ik heb hem ook nog even gevraagd wat hij ervan vond. Zullen we er even naar luisteren? Nou ja Ze zijn nog aan het zoeken, dat merk je. Maar eh, het resultaat, ja, eh, ik vond elkaar een erg mooi zingen. Ik, ik, kijk, ik ben een broer, dus voor mij alle, alles wat zij doet en zegt, ja, zij is mijn jongere zusje, dat vind ik op volgende natuurlijk sowieso al heel erg goed. Aan de ene kant, aan de andere kant denk ik, nou, een beetje normaal doen, want je bent wel gewoon mijn, mijn jongere zusje. En, en nou sta ik zelf ook wel eens op een podium, dus, uh, en ik schrijf ook wel eens een boek. Uh, dus ik, ja, ik kijk met andere ogen naar zo'n voorstelling dan de gemiddelde bezoeker ik ik hoorde jou ja net praten met een meneer die vertelde dat hij het uh, eigen openhartig vond allemaal. Nou, hij moet eens dus weten hoe dat is voor een broer om te worden, wat er allemaal gezegd wordt. Ja, dat, uh, broer, wat ik allemaal over mijn broer heb uh, moeten lezen, dat, uh, dat is een, uh, een, ja, een wisselwerking tussen ons, denk ik dan. Dus wat dat betreft, krijgt hij nu een keer een koekje van mij Nou, de. precies. Ja. Ja, ja. Hoe, hoe gaat deze voorstelling zich verder ontwikkelen? Want jij hebt dus besloten om uh, te, het ook te gaan voorlezen. Ja. Maar dat betekent, Yvonne, dus dat jij binnenkort ook gaat zingen. <lacht> ga, je, ga je weg of niet? Dan nou. gaan we contractueel vastleggen dat ik dat niet doe. Maar je nee. had wij moeten zijn gisteren, want ze heeft wel een sketch gedaan... met Hans Dorrestein. Ja. En dat was hilarisch. Kun je er iets meer over vertellen? Want nou, hij, hij duwde me een stukje papier in mijn handen. Hij zegt, jij bent de vrouw en uh, jij leest de vrouw en ik lees de man. En dat heb ik toen gedaan, maar ik wist helemaal niet wat ik ging lezen. En, uh, uh, ja, dat was gewoon een, een dorrestein. En Toen draaiden was... ze van rollen om, eens. Ja, dat stond ook uh, ineens in de tekst dat dat zo moest. Het was erg leuk met Hans. Is het in combinatie zoals die, die zich nu voordoen uh, met Arthur Jappin, met uh, Theo Nederland? Mark uh, Miras, Rob Krespijn, Marion Pauw. Zijn, uh, <laughs> ja, zijn dat eenmalige... Uh, nou, mijn broer nog... komt twee keer. Ja. Dat is voor mij heel fijn. Theo Nederland hij... komt geloof ik ook twee keer. Ook twee keer. Ja, en... Dus dat betekent dat die tweede keer uh, dat, het, uh, dat er over is nagedacht, of, of wordt er dan weer fris? Uh, gaan nee, dingen vast maar ik, liggen? Ik, ik treed, treed wel eens vaker met mijn broer op. Dus dat, dat, dat, dat, dat vind ik zo grappig dat haar broer denkt: van, eh, wat geen eng, uh, mijn zus treedt op. Dat hadden Filip en ik in het begin ook. Mm -hmm. Maar uh, dat wendt en op een gegeven moment, dat is juist heel leuk. Dan, nou, ja. maar, je, maar je vraagt wel het Theo Nederland komt... Uh, en dan, dan, Doet We, dan we dan hebben precies wel een voorbespreking de... ja. met elkaar. Ja. En ja. het zal absoluut niet hetzelfde zijn. Want u weet zeggen de volgende keer, ah, doe nou dat nummer. Nee. Hm? Ik heb gisteravond... Ineens dacht ik, ik lees iets anders voor dan ik van plan was. Maar dat kan ook. Want het is helemaal niet erg als het een beetje, een beetje rommelig is. Hm. Nou... Het is, je, je hebt rommelig en rommelig. En wat ik leuk vind om aan een publiek uh, te geven is... elke avond gaat gewoon anders zijn. Hm. Ja, nou ja, voor rommelig... Ik, ik, ik, was, ik was dus in met die twee kookjongens... en ja. uh, uh, ik, vond, ik vond jullie rolverdeling niet zo heel erg duidelijk... in de zin van dat uh, er werden vragen gesteld... en vervolgens, als dan het antwoord kwam... werd alweer een andere vraag gesteld... waardoor het ook wel een, beetje, een beetje extra rommelig wordt. Dat ja. kan ook een vorm zijn, maar als er nee, niet joh. over is nagedacht... Dan nee, dan... Toe... Toen we de voorbespreking deden, waren ze tamelijk bevangen. En toen dacht ik dat we heel actief moesten zijn. En op het moment dat er mensen in de zaal waren... en ze gingen wat doen, toen waren ze veel beter. Toen dacht ik, nou, dan hou ik mijn snuit maar. En, uh, toen, dus toen werd ineens alles anders. En dat bedoel ik met rommelig. Het is een beetje onvoorspelbaar wat onze gasten gaan doen... Hm. En uh, uh, ik weet, ik geloof, als ik zelf in het publiek zou zitten... dan zou ik ook meteen zeggen, oh, dit zou ik kunnen verbeteren... en dit en dit en dit en dit en dit, en dit zou ik anders kunnen pakken. Maar ga er maar zitten en doe het maar. Wij doen het tenminste. En, en het uitgangspunt is dat we daar een, een, een avond neerzetten... waar mensen inderdaad na afloop gaan met elkaar erover gaan praten... en zeggen, goh, zo wat zij zei over het orgasme, heb jij dat nou ook? Ja, dat zou ik wel heel leuk ja. vinden als Want dat Want hebben jullie die gesprekken onderling ook? Van, heb jij dat nou ook? Of? Ja, nee, we vergelijken heel veel. We hebben ja. een paar dingen gemeen. We hebben allebei een moeder met MS gehad. En, uh... Nou, om een voorbeeld te geven, um, als Mark Miras komt... wij zijn allebei in een MRI-scanner gaan liggen. En hebben dat moest van Dat moest van mij. Um, uh, de MS-stichting was zo um, vriendelijk om dat te regelen voor ons. Omdat inderdaad onze moeders dat allebei uh, hadden. En, en we hebben dus naar onze hersenen gekeken... en gaan dus samen met Mark Miras praten over onze hersenen. Oh, we natuurlijk. hebben hersenen, overigens. Dat, dat was zo. Een... Die van haar zijn ja, heel erg er... rommelig. Ga je dan nou kijken of je ja, aanleg hebt voor MS veel. of zo, bedoel je? Nee, het was gewoon om te kijken, hoe ziet het er nou uit van binnen? Je mag niet zomaar een MRI-scan gaan. Je komt even langs voor een MRI-scan. Dat hebben we via de stichting geregeld. Pret-MRI's heb je nog niet, begrijp ik. Nou, dit was een duidelijk pret-MRI. Ja, mocht u wel. Goed, smaakt het ook naar meer, na deze serie van 14 voorstellingen? We hebben pas twee hapjes genomen, man. Nou ja, goed. Dan heb je toch al het theatergevoel misschien wel gekregen. Als we uitgenodigd worden, gaan we gewoon door. Ja. En, en waar gaat het dan over, ook weer over seks? Nee, maar het gaat niet... Als jij wilde het alleen over seks... Het nee, gaat, het gaat voor ja, het over seks en orgasmes en, en beffen en dergelijke. Nou, ja, en, het, ook het woord uh, beffen is er volgens mij helemaal niet in voorgekomen. Jawel. Dat heb je erbij Ik vind gezorgd. het wel heel fijn, Hans, dat je daaraan denkt... Ik vind het grappig om jou het woord beffen te horen zeggen, Hans. Ja, goed. Moet ik het nog een keer zeggen dan? Nee, nu is dat twee keer gevallen. <lacht> nee, ik weet niet waar het over moet gaan. Maar zeker niet over de computer en in, in de golfslag van de tijd. Nee. Oh, menselijk. Ik weet dat mijn dochter hiernaar luistert. Goed, ga door. Ja. Uh, ja. Mijnen misschien ook wel. Goed, uh, ik ga nog even zeggen wanneer het te zien is. Zal ik dat doen? Ja, doe maar. Ja. Dat is leuk. Uh, voor de voorstelling van Yvonne Kranenberg en Karin Geerpart... die het met iedereen doen, die is te zien. Tot en met eind maart in theaters door het hele land. En voor een speellijst kijk je op wwwaaa theaternl Ja, of op onze eigen website. Hoor. Daar heb ik ook wel het een en ander gevlogd. Van wanneer ja. waar. En als je googelt, vind je ook allemaal speellijsten. Dus Oké, okay. gaat dat zien. Hartstikke leuk. Dank jullie wel. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Applaus. En we gaan naar de muziek. Ooit werd hij opgeleid voor de tuinbouw... maar hij verkoos de gitaar boven de snoeischaar. Al meer dan 30 jaar is hij muzikant. Begeleid door zijn vaste mannen zingt hij liedjes in zijn eigen Brabantse taal. In 2008 vierde hij zijn jubileum en bracht hij afgelopen jaar zijn vijfde plaat al uit. Deze jongen, waarin hij liefdevol afscheid neemt van de kerk. Hier is Geert van Maasakers. Wij kennen, wij ter weg of dichterbij, geen idee. Ik heb ze nooit geteld, maar het moet er heel wat zijn. En wat ligt de grens van kennen? Maar dan weet hoe daar ze heten, dat ze heet, of dan weet van wie ze het ene zijn. Ik zou het echt niet weten. Maar een handvol vrienden, meer hoeft daar niet te zijn. Voor het stikken van het lakken, voor het stillen van de pijn. Ja, een handvol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 Zij wordt het op opstaan, en een stel voor in de kroeg. Je hebt toch nou al niet genoeg. En een vriend die erom bevalt, dat doe ik wel voor jou. En een beste voor het laatste, wat ik zoveel van houd. Ja, een handvol vrienden, meer hoeft dat niet te zijn. Voor het stikken van het lachen, voor het stillen van de pijn. Ja, een handvol vrienden.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 Dat was Gerard van Mazakkers en zijn vaste mannen. Ik ga even de namen noemen van de mannen. Dan hoort u die ook een keer. Arthur Leijten op de percussie. Bart de Wind, de piano. Harry Hendricks, elektrische gitaar. En Rienes Rijmakers speelde de contrabas. En het goede nieuws is bovendien dat ze nog twee keer gaan optreden straks hier in Opium. Um, ik wilde nog graag, uh, dames hier aan tafel, een culturele tipvraag. Yvonne Koudenberg, heb je iets gezien, gelezen, gehoord waar je erg enthousiast over bent? Uh, ik, ik ga iets zien. De zevende van Maler is donderdag. En, maar voor de mensen die zeggen... ja, maar dat is veel te ingewikkeld en te ver en te lang. Weet je dat op iedere dinsdagmiddag om half één, een, een half uurtje lang prachtige klassieke muziek wordt gespeeld... in de Boekmanzaal in het uh, gebouw van de Stopera. Hm. En dat is gratis toegankelijk voor iedereen. En dat kan precies in de pauze. Dat raad ik iedereen aan. Ja, en de zevende van Maler is ook mooi, toch? Is dat met Janssels of niet? Ja. Ach. Nee, Pierre Boulez. Pierre Boulez, ook mooi. Uh, Karin Gippert, Ja, De voorstelling, dit is mijn vader van Eli den Boer. Uh, jonge theatermakers on tour, Blind Date heet het. En hij, daar speelt hij dus nog. Ja. Een geweldige voorstelling over een, een jonge man met zijn, met zijn vader. En het is ook nog eens zijn eigen vader die erin speelt. En wat bijzonder is aan die voorstelling, en je merkt ook, daar hou ik dus van... is dat hij elke keer weer anders is. Dat komt door het decor. Als publiek mag jij zelf bepalen wat zij vertellen. O, oh. ja. dat klinkt... Hij, er gaat toch over dus een Joodse roots ook. Precies. Ja. En het is prachtig. Aan de ene kant op het ene moment uh, ben je hard aan het lachen... en op het volgende moment zit je daar in tranen. Het is een hele heftige voorstelling. Eli den Boer. Ja. Houd de man in de gaten. Goed, hartelijk dank. Um, inmiddels ook aangeschoven, dat zeg je dan geloof ik. Uh, hij is gewoon gaan zitten eigenlijk, bedoel ik. Uh, Pierre Bokma. Hallo. Hi. Uh, uh, Want <kwijnt> uh, tegenwoordig werkzaam in Duitsland bij de Münchener Kammerspielen. In het uh, zuiden van Duitsland. Bij Johan Simons, die daar de, de, de intendant is. De, de artistiek leider van het gezelschap. Klopt. Uh, nu net ook uh, terug uit Duitsland of? Nee, uit uh, Antwerpen. Uit Antwerpen. Zo nee. internationaal bezig momenteel. Ja, dat, want, uh, want wat doe je daar? Wij uh, van Orkater uit een uh, Olympiek Dramatiek, een groep uh, uit Antwerpen, aangesloten bij het toneelhuis van Guy Cassiers. doen wij een samenwerking uh, uh, om een nieuw stuk van Alex van Warmerdam te, te brengen. En dat gaat dan in België of gaat het? Begint eerst in België, uh, voor zover ik weet 9 maart. Ja, ja. ja. en dan even, we gaan straks uitgebreider praten, maar nog even over dat, dat Duitse avontuur. Uh, ja. hoe, hoe was je Duits voordat je daar naartoe vertrok? Ja, wel oké. Okay. En ja? Ja, ja. hoe is je Vlaams? Uh, nee, daar begin ik niet aan. Nee, nee, nee. nee. nee. Het is veel... Hoe uh, moet het zeggen? Ze zijn sneller verrast als je als Nederlander uh, wat Duits kunt... dan dat de Belg uh, verrast is dat je als Nederlander probeert Vlaams te spreken. En ja, dat ligt dan net iets gevoeliger, zeg maar. Je had vroeger een, een correspondent, denk ik me nu ineens, van het journaal... die uh, zowel voor de Nederlandse televisie als voor de Vlaamse televisie werkte. En die dan, als die op de Vlaamse televisie was... dan ook inderdaad een beetje een Vlaams accent aanmeet. dat gaat soms vanzelf. Dat is heel... Ja, maar dat was toch een beetje raar. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Goed, uh, ik spreek straks uitgebreid verder met, uh, met Pierre Bokma... over uh, die uh, voorstelling die uh, volgende week, overigens... volgende weekend in uh, de Stad Schouwburg in Amsterdam meer, te zien is. Hotel Savoy van uh, Jozef Rood, het stuk. Uh, Karin Gippert, Yvonne Koningberg, hartelijk dank. Tot uh, de volgende keer en veel succes in het theater. We doen ons best. Ja. En nu luisteraar hoop ik uh, wederom aan het toestel te treffen naar het journaal. Ik ben tenminste benieuwd of er iets met die nieuwslezer nu weer is of dat hij er wel zit. Het journaal van 3 uur. Dus tot straks graag.